10 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong.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 In beide gevallen zou de derde winst hebben gemaakt en dat mag volgens de mediawet niet. De trols vindt de regels van het commissariaat onduidelijk, zegt directeur Kuipers. We hebben nu anderhalf, twee jaar in samenspraak met de NPO geprobeerd om de duidelijkheid omheen te krijgen. En die hebben we niet verkregen. Het enige wat we hebben gekregen is opnieuw een boete. En dat is de directe aanleiding om uh, het besluiten af te bouwen met de kinderprogrammering. Chemieconcern Axo Nobel heeft zijn winst in het tweede kwartaal zien dalen. De winst was 268 miljoen euro, 1,8 minder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Belangrijkste oorzaken zijn de hoge grondstofkosten en lastige marktomstandigheden, zegt verdrekkend Axo Topman Weijers. Met name bij de consumenten is veel onzekerheid over, over de waarde van hun huis, uh, over de ontwikkeling van hun inkomen en hun pensioenen. Dat leidt tot uh, uitstel van kopen, zou je kunnen zeggen.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Alkmaarse exploitant van prostitutieruimte weigert zich neer te leggen bij besluit om zijn ramen te sluiten. Er worden jaarlijks honderdduizenden ganzen afgeschoten omdat ze schadelijk zijn voor de landbouw. Helemaal niet nodig, dacht een gedragsbioloog. Hij deed een uitvinding, de ganzenafweermachine. afweermachine. Het probleem is dat de ganzen gras eten. De uitdaging is, kun je ganzen uh, leren niet meer gras te eten? En het antwoord daarop is ja. En het ochtendhumeur van Tonkas. Het is vier minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Maar we beginnen in Den Haag, want daar is zojuist het debat begonnen... over de aanpak van de Europese schuldencrisis Griekenland. Minister van Financiën Jan Kees de Jager moet nog eens uitleggen... wat zijn boodschap zal zijn vanmiddag op de Europese top in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze al begonnen? Nee, nog niet. Ik uh, sta wel in de Tweede Kamer en het debat staat op het punt van uh, beginnen. Maar Jan Kees de Jager, de minister van Financiën... is nu nog aan het overleggen met uh, acht uh, ambtenaren. Nog even de laatste dingen uh, bespreken. Dat is uh, wat er gezegd wordt. Hij loopt overigens nu wel naar binnen. Uh, de zaal in, dus je zou kunnen zeggen dat het debat nu zo dadelijk gaat beginnen. Maar laten we daar nog eventjes op wachten. Want toen hij aankwam lopen hier... toen uh, vroegen wij natuurlijk aan hem uh, hoe het ervoor stond... En, uh, wat hij al kon melden. Uh, nou, ik ga eerst met de Tweede Kamer uh, spreken. En uh, daarna ook nog met u en met de media. Maar ik vind het netjes om eerst even de Tweede Kamer te woord te staan. Weet u al iets van de deal tussen Duitsland en Frankrijk? Ja, zeker. Kunt u daarmee leven? Afgelopen avond en afgelopen nacht hebben we in uh, zeer nauw contact gestaan met Duitsland. Uh, we hebben ook goed met Duitsland opgetrokken. En... Um, er moeten ook nog een aantal details worden uitgewerkt. Ja, ik moet er toch in. Ja, ja, oké. Ja. Ja. Maar kunt u daarmee leven met de deal? Nou, ik, euh, ik, het is goed dat er vooruitgang wordt geboekt in de algemene zin. Maar ik ga eerst in de Tweede Kamer erover spreken. Ook een aantal details zullen ook nog moeten worden uitgewerkt. En daarna zal ik even met u ook te woord staan. Gaan de banken meebetalen? Um, dat is voor altijd voor Nederland inderdaad een hele belangrijke eis geweest. En uh, u kunt ervoor uitgaan dat als wij uh, vinden dat er vooruitgang is geboekt, dat dat onderwerp inderdaad ook is besproken. Dus u denkt dat u wel. Nederland tevreden is? Ja, en toen werden we afgehouden, konden we geen vragen meer stellen... liep Jan Kees te jagen de Tweede Kamer in het gebouw in ieder geval. En nu uh, gaat het uh, debat beginnen, dus ik stel voor om even mee te gaan luisteren. Volgens mij is nu nog de voorzitter van de Kamercommissie aan het woord... om uh, te vertellen hoe het zo is, uh, hoe het debat gaat verlopen. De vergadering schorsen, zodat uh, wij als Kamer ons nog even kunnen beraden... over het uh, verdere verlopen van de vergadering en uh, de spreektijden en dergelijke... En ik geef dan nu graag als eerst het woord aan de minister. Ja, voorzitter. Dank ook. Dank uh, ook uh, voor de gelegenheid om met de Kamer te overleggen. Ik heb zoals hier bekend volgens mij wordt dat een zin in iedere op een gegeven moment wat dat uh, um, een soort eindzin zoals die over Carthago leek het wel dat ik iedere keer eindigde met uh, mocht er meer concrete informatie zijn uh, dan zal ik de Kamer de gelegenheid geven zich hierover van tevoren uit te spreken uh, omdat er toch uh, iedere keer ook vanuit de Kamer een gevoel was van ja gebeurde er nou iedere keer niet te veel dingen zonder ook betrokkenheid uh, van die Kamer zelf um, dan is het altijd natuurlijk een dilemma op welk moment uh, je dat doet uh, maar in de aanloop naar zo'n zeer belangrijke top van regeringsleiders en staatshoofden... Euh, zoals die vanmiddag plaatsvindt kun je ervan uitgaan dat er be belangrijke besluiten kunnen genomen worden in ieder geval. En gelet op mijn toezegging aan de Tweede Kamer om, uh, ook alvast zou het reces zijn, om dan uh, toch de Kamer de gelegenheid in ieder geval te geven. Uh, ik heb geen uh, Kamerdebat voor alle duidelijkheid uitgeschreven. Daar ga ik niet over, dat doet u. Uh, ik heb u alleen de gelegenheid gegeven om dat eventueel te doen. En u gaat over uw eigen agenda. Uh, en, uh, maar heb ik uh, u in ieder geval op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken op basis waarvan u inderdaad heeft besloten om terug te komen uh, van, uh, van de recess om met mij daarover te debatteren. Om even daar een bepaald beeld, wat soms in de mede eens eventjes ook, uh, denk ik, uh, recht te zetten. Maar dank ook voor de gelegenheid om dat hier vandaag nu te doen. Want uh, er is, uh, alhoewel het een, uh, uh, een bewegend doel is op dit moment... Uh, waar we uh, mee te maken hebben, omdat er gisteravond... komt kom daar straks nog even op terug... Um, de hele avond nog in uh, Berlijn is gesproken, tussen uh, twee staatshoofden, uh, ook uh, de heer Tissé is daarbij aangeschoven. Uh, we hebben daar veel contact ook gehad, ook uh, gedurende het overleg. En, en met Duitsland. En belangrijk ook uh, natuurlijk is er um, uh, vanochtend een, uh, een drafting sessie begonnen. Dus een uh, sessie waarin de deputies, uh, uh, de deputies, generaal of uh, de ondersteuning van, uh, van de regeringsleiders en staatshoofden... met elkaar aan het overleggen zijn... om... Uh te komen tot een uh, nadere concretisering van, uh, van de, de voortgang die is gebracht. Jan Kees de Jager die, uh, ligt nu de Kamer in wat de procedure is. Eerst begon hij te vertellen waarom hij hier nu voor die top in de Kamer zit. En uh, vervolgens vertelt hij nu wat er uh, gebeuren gaat de komende uren. Uh, ambtenaren zijn nu bij elkaar om dat Frans-Duitse plan te bekijken. Om dat uh, af te stemmen, um, fine te tunen zoals dat dan uh, waarschijnlijk daar in uh, Brussel heet. Uh, en te kijken of de landen daar verder mee kunnen leven. Jan Kees de Jager zal nu verder de Kamer informeren over dingen die hij nu weet. En vervolgens zal de Kamer daar dan weer uh, op reageren... en misschien nog de minister een lijstje meegeven met wensen... voor uh, de belangrijke top van vanmiddag in Brussel. Ja, Marcel, de vraag is natuurlijk uh, een lijstje met wensen. Maar heeft dat wel zin? Er is al een akkoord tussen Frankrijk en Duitsland. Wat is de toegevoegde waarde van dit debat eigenlijk nog? Nou ja, kijk, Nederland speelt wel een belangrijke rol... omdat ze samen met Duitsland vinden dat uh, de banken... verplicht moeten gaan bijdragen aan dat uh, fonds, he, dat is het fonds voor Griekenland. Andere landen denken er anders over. Het is heel erg belangrijk... Voor de Nederlandse parlementariërs uh, om hun uh, steun te geven. Uh, uh, als dit ook een onderdeel is van dat pakket. Maar uh, natuurlijk, ik ben het uh, met je eens. Frankrijk en Duitsland zijn twee hele belangrijke spelers. En als die het met elkaar eens zijn. Ja, dan heeft Nederland niet heel erg veel meer in de melk te brokkelen. En je hoorde het jan kees de Jager ook zeggen toen we hem opvingen. Ze zijn heel erg opgetrokken met Duitsland. En als dat zo is. Uh, en Duitsland en Frankrijk hebben een deal gesloten. Dan kun je ervan uitgaan dat Nederland daar uh, in grote lijnen ook wel mee eens kan zijn. Maar dat is nog even afwachten. Ja, goed. Uh, wij krijgen hier inmiddels binnen dat ingewijde uh, melden... dat in dat akkoord uh, dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel... en de Franse president Nicolas Sarkozy hebben bereikt... Uh, kort voor de top dus van die 17 leiders van de Eurolanden over Griekenland... Uh, dat daarin staat dat de banken en andere private partijen... wel degelijk uh, daaraan gaan meebetalen. Dat valt dus heel erg in de lijn ook inderdaad... Ja. van wat Jan Kees de Jaag zojuist zei. Als wij zeggen dat de vooruitgang is geboekt... dan zijn we daar tevreden over. Nadere details zullen nog volgen hier op Radio 1. Dankjewel uh, NOS-collega. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De 92 prostitutieramen op de Achterdam in Alkmaar moeten definitief dicht. De Raad van State besliste gisteren dat burgemeester Piet Bruinogen, de exploitant, in 2008 terecht een nieuwe exploitatievergunning weigerde. Verslaggever Renate Curfs sprak exclusief met exploitant Kees van Ooyen en ze vroeg hem wat hij van de uitspraak van de Raad van State vond was een schok, een uh, verbijsterd, uh, bij voorgaande hoorzittingen, voorzieningenrechter, meervoudige raadkamer, geloof ik dat dat heet, in Alkmaar. ze dus hebben we van alle kanten toch wel min of meer gelijk gekregen. Of min of meer gelijk gekregen. En dan is deze beslissing natuurlijk uh, verrassend. De vraag is natuurlijk of de panden op de Achterdam met illegaal geld zijn gekocht. Daar, uh, dat is een, een vraag die je aan mij stelt die ik hier niet kan beantwoorden. De Raad van State zegt, geloof ik van wel. Maar daar verder heb ik. wij huren en wij verhuren. Wij zijn exploitant. We hebben een, gedeelte, een klein gedeelte in eigendom. En voor de rest bestaan daar diverse eigenaren. En hoe die eigenaren aan dat geld zijn, ja, dat is een vraag die kan ik niet beantwoorden. U verhuurt 92 ramen. Hoeveel van die ramen zouden met illegaal geld gekocht zijn? Als ik het, maar dan nou moet ik even een slag om mijn arm houden. Ik dacht dat het om totaal 36 ramen ging. En dat zijn dan 36 ramen die u verhuurt? Wij, verhuren, wij huren en wij verhuren de 92 en die 36 die, uh, zijn daarbij uh, inbegrepen. Die 36 ramen die met illegaal geld gekocht zijn, had u dat niet eigenlijk moeten weten? Dat uh, weet ik sinds vier jaar, sinds dat de fioltuin naar vroeg. En verder weet ik dat als, als u in een huurhuis woont wat betaald is door een of ander iemand die dingen doet die niet mogen en ik, huur, ik zou dat huis huren. Hoe moet ik dat weten? Ik, en, en als dat dan uitkomt, dan moet ik mijn huis uit. Maakt u nog steeds gebruik van die 36 ramen? Die 36 ramen die zijn nog steeds in uh, exploitatie. Maar als dat dus uh, vier jaar geleden al bekend was, waarom heeft u toen die 36 ramen niet afgestoten dan? Achteraf zou dat misschien uh, het, het, het beste geweest zijn. Maar ja, daar, daar ligt dan beslag op. En dat is iets. Dat, dat, dat, dat, met, met dit hadden wij nooit geen rekening gehouden. En als gewone niet-jurist zijnde zou je dan zeggen: van dan gaat die vergunning van die 36 ramen af. En dan de rest. Te meer omdat je bij herhaling wordt er gezegd dat wij niet verdacht worden van wat dan ook, maar. Oké, okay, dan vallen die 36 ramen weg en dan ga je met de rest verder. Uit onderzoek van de Fiat blijkt uh, dat er wel een ernstig vermoeden is... dat verschillende panden gekocht zijn met een deel van het losgeld... van de ontvoering van Heineken in 83 En daarnaast met geld van, uh, dat uw zakenpartner met drugshandel zou hebben verdiend. Mijn zakenpartner zou in de drugshandel zitten? Nou, dat, ik weet niet wie daarmee bedoeld moet, maar dat, dat, dat is absoluut niet zo. En... Dat zijn allemaal dingen die zijn verre van bewezen. Nu is het zo dat de Raad van State ook concludeert dat het waarschijnlijk is... dat de witwassers van toen in een zakelijk samenwerkingsverband staan met u. Is dat zo? De Raad van State, voor zover ik dat uh, begrijp nogmaals, uh, zien het zakelijk samenwerkingsverband, omdat wij die panden huren en exploiteren, zou dat het zakelijke samenwerkingsverband zijn, punt. Maar als wij daarmee stoppen met die 36 ramen, dan zou je toch zeggen, ja, dan mag je toch met de rest vrolijk verder winkelen. Maar zo schijnt het niet te werken. Ik, ik begrijp het ook niet. U, u vraagt het mij uit te leggen, iets wat ik niet begrijp. De ramen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Dat uh, zou het gevaar zijn. Wat is uw reactie daarop? Wie, wie zou welke strafbare feiten plegen? Ik heb een brandschoon uh, verleden. Ik ben nog nooit ergens van beschuldigd laat staan, veroordeeld. Mijn partner ook niet. Wij hebben totaal nooit iets strafbaars gedaan. Misschien een keer dronken over straat gelopen. Nu moet u hier de boel sluiten. Binnen zes weken. Gaat u daar gehoor aan geven? Ik uh, zal wel moeten, want ik... Uh... Anders, anders worden ze dichtgespijkerd door, door, door de burgemeester. Hij zal het niet persoonlijk komen doen. Heeft u een plan B? Natuurlijk is er een plan B. Er is een gedeelte van de ramen is besmet. Uh, en een gedeelte is er niet besmet. De Raad van State ziet de aanvraag die we gedaan hebben... die nu afgewezen is als één aanvraag. Omdat dat om administratieve reden... gewoon om het simpel te houden op één formulier is gedaan. U bedoelt de aanvraag voor alle ramen? De aanvraag die jaren geleden waar de Raad van State nu over beslist is op één formuliertje gedaan. En dat had uh, om administratieve reden is dat gebeurd. En ze zien het dus als één aanvraag. En tussen hebben ze dat alles afgewezen. Maar er is dus een gedeelte dat is niet besmet. En ik kan me zo voorstellen dat daar mogelijkheden zijn om mee door te gaan. Die mogelijkheid die, die gaan we verder uitdiepen. Maar ja, hoe lang gaat dat duren? Uh, dat is... Uh, dat weet ik niet. Dat is uh, zo snel als de gemeente het wil, misschien. Want ze kunnen natuurlijk wel vreselijk dwars gaan liggen. En, maar misschien ook niet. Ik weet dit niet. Dat zal Wat gaat u in de tussentijd doen dan? Wij gaan uh, onze, uh, die aanvragen gaan we verder voorbereiden, uiteraard. En dan uh, hopen, hopen we eens een keer in gesprek te komen met de gemeente. Want dat is de afgelopen vier jaar niet gebeurd. Hoe hebben de meiden op het nieuws gereageerd? Ja, mijn, mijn overheid is eigenlijk nog een beetje nat eigenlijk van de tranen van de meiden. Want die begrijpen er helemaal niets van. Want waarom moeten ze weg? Ze betalen belasting, wat ze heel uh, belangrijk vinden. Ze voldoen aan alle regels. Ga ze maar uitleggen waarom ze dan weg moeten. Het is niet uitleggen. Ik kan het ze niet uitleggen. Waar gaan de meiden die hier werken naartoe? Uh, ze kunnen bij ons geen kamer meer huren over zes weken. Dat is duidelijk. Dus ja, dat, de rest die speculeren. Maar we hebben het in het verleden meegemaakt... dat in 2002 bijvoorbeeld mochten meiden die uit Bulgarije kwamen... geen kamer meer bij ons huren. Dat hoorde toen nog niet bij de EU. Daarna zag ik die meiden nog gewoon in de stad. En ze deden gewoon wat ze voor die tijd ook deden. Alleen dan op een manier wat uh, niet legaal is... minder inzichtelijk is, geen toezicht op is... Uh, dus ik vermoed eigenlijk, met de onzekerheid, de waarschijnlijkheid noemen ze dat, geloof ik, dat ze wel de illegaliteit hebben. Al dus, exploitant Kees van Ooyen van de 92 prostitutieramen op de achterdam in Alkmaar, die dus definitief dicht moet. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland.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 Na eerst respectievelijk de asielzoekers, allochtonen, de ouderen... en de gehandicapten met succes in een hoek te hebben gedreven... zitten we nu ook een eind in de goede richting met de kunstenaars. We moeten nog eens rustig bekijken of we de atonale muziek... op termijn niet geheel en al kunnen verbieden... en in de beeldende kunst het realisme in ere kunnen herstellen... ten koste van de avant-garde kunst. Maar al met al zijn we zo zoetjes aan in een wat boeiendere fase beland... waarin de Tweede Kamer druk debatteert over de burger wat meer aansprekende zaken zoals vaker legeruniformen in het straatbeeld en het openbaar vervoer, meer openbare militaire parades en, minstens zo belangrijk, openbare militaire medailleuitreikingen. Ook hier moeten nog wat puntjes op ietjes worden gezet. Bijvoorbeeld moeten we voor parades niet eerst de uniformen compleet hebben en staat het niet leuker als we voor die gelegenheden nog een paar tanks en helikopters voor de schroothoop behoeden, maar in grote lijnen zitten we toch wel al dicht bij een akkoord, gelukkig. Daarnaast is er nu eindelijk een Kamermeerderheid voor meer Nederlandstalige liedjes op de radio. Een censuur waar we lang op hebben moeten wachten, maar nu is die er dan eindelijk. Ook hier gaat het nog slechts om de invulling van details, zoals valt een Vlaams liedje hier nog onder of net niet? Wat doen we met de 99% van de Nederlandse liedjes die vertaald is uit een vreemde taal? Mag het terhalve ook steeds hetzelfde liedje zijn dat wordt uitgezonden? Maar op hoogpunten heeft het plan al een meerderheid in de Kamer. En, hè wel jawel hoor, lang op moeten wachten. Maar nu is er dan toch een verbod op het KNMI in de maak... dat veel te vaak het woord CO2 gebruikt. Zeg nou zelf. Waar we bij grote chemische branden al mee vertrouwd waren dat daar nooit giftige stoffen bij vrijkomen, moet het daarin zijst ook maar eens doordringen dat er een verschil is tussen wat je weet en wat je zegt. Al met al ben ik heel content met de revival van derde rijktrekjes die ons land momenteel beleeft. Weet je wat het is? Je bent er zo eindeloos mee doodgegooid met die oorlogsverhalen over hoe de sfeer was in die tijd, de saamhorigheid tussen mensen, maar ja, je had het niet zelf meegemaakt, dus je kon er zogenaamd niet echt over meepraten. Nou, dat kunnen we nou dan lekker wel. Morgen het ochtenduur van Siska Dresselhuis. La Troba Kung Fu, met Iseri La Muerte. Het is vier minuten voor half elf. En de getuigen kunnen geld geven voor potschieten. Misschien moeten we de Marsch weg weghelpen. Ja, gisteren werd hij gelanceerd. De trailer van de Bende van Os. Dat is een film over een beruchte bende uit de jaren 30. De misdaadfilm gaat 21 september in première... tijdens het Nederlands Filmfestival. Advocaat Jan-Hein Kuipers, de advocaat van Willem Holleder... speelt mee in de Bende van Os. Goedemorgen, Jan-Hein Kuipers. Goedemorgen. Ik wist niet dat u acteerambities had. Nee, ik ook niet in eerste instantie. Wat voor rol speelt u? Ik speel bendelid. een van de leden van de harde kern van de Bende van Os. Dat is wel een sajan detail. Een advocaat die een crimineel speelt. Ja, het is weer eens wat anders. Het is zo dat je normaal altijd aan de goede kant van de wet staat. Of bovenop, op die rand. Maar nu mocht ik kiezen. Ik mocht of bij de C Of bij de Bende. Nou, dan weet ik het wel. Ja, want dat is veel spannender. Ja, dat is natuurlijk... Veel meer tot de verbeelding sprekend ook, vind ik. Nou ja, help even, want uh, ik denk niet dat iedereen weet uh, of uh, uh, vers op het netvlies heeft staan... die bende van Os, wat dat voor bende was. Nou, dat speelde in de jaren 20 en 30 speelde een criminaliteitsgolf in, in Os. Het waren eigenlijk officieel twee bendes in die periodes. In de film De Bende van Os is dat uh, gebracht tot één bende... omdat het anders on, on, on, onoverzichtelijk wordt. Maar die bende die, uh, ja, die hield nogal huis in os. En in deze was het in eerste instantie een soort van bende die werd gezien als een stelletje Robin Hoes, maar later uitkristalliseerde tot een, tot een moorbende. Uh, in die zin dat zij roofden en stalen en moorden. En uh, volgens mij alles bij elkaar een moord op dertig hebben gepleegd op gruwelijke wijze. Dus uh, destijds stond het in New York en in Parijs in de krant wat, uh, wat hier of wat in Os gebeurde. Ja, nou bent u zelf opgegroeid in Os, hè? Ja. Ik las dat u tijdens uw studie uh, heeft geschreven ook over deze bende. Bent u zo ook aan die rol, uh, aan die rol gekomen? Uh, nou, ik was natuurlijk wel heel erg geïnteresseerd. En ik las dat, uh, dat uh, André van Duren de, de bende van Os zou gaan uh, verfilmen. Samen ja. met Matthijs van Heiningen. Dus ik heb uh, via een vriend van mij, Frank Lammers. Uh, die heb ik gebeld en ik gezegd: Luister, ik kom uit de Os. De ik ben er zeker ja. geïnteresseerd in, ja. Ik ben uh, nu advocaat en uh, misschien snijdt het meest aan twee kanten, uh, kanten als, uh, als ik meespeel, want ik zou het heel graag doen. Ja, want wie speelt nou, u precies? Met, uh, zegt u? Wie speelt u precies? Um, ja, die, die namen zijn allemaal gefingeerd, maar ik speel een van de leden uit de bende van Toon de Soep en Petrus Mak. Ja. Dat zijn, zijn ook weer gefingeerde namen, maar uh, de officiële namen die zijn ook niet in de film terug te horen, omdat het wel enigszins uh, afgedekt moet worden voor nog verre nabestaanden. Maar um, ja, een van de harde bendeleden, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Heeft u ook nog tekst? Ja, ik heb een heel klein beetje tekst, een, een scène. Uh, ik ga niet verklappen wat het is, dan moeten ah. de mensen maar gaan kijken. Maar uh, ik heb wel tekst, ja. Ah, ja. Ah, ook niet even een beetje, want ja, wat maakt het uit? Het is helemaal uit de context. Het is in ieder geval tekst die niet, normaal niet uit de mond van een advocaat komt. Het gaat over, over moor. Uh, nee, dat, daar dus, kan uh... ik niets bij voorstellen. <laughs> Hoe is het met meneer Holleder eigenlijk? Uh, afwachten. Ja. Zijn, zijn situatie is uh, nog hetzelfde als uh, dat het altijd is geweest... omdat dat niet beter kan worden. Tenminste, daar ga ik op dit moment vanuit ja, oh Goed, Goed. Nou, uh, terug weer naar de bende van ons. Gaat 21 september in première tijdens het Nederlands ja. Filmfestival. En vanaf 29 september draait de film in de rest van het land. Uh, dank u wel, ja. advocaat en dus ook een beetje acteur Jan Hein ja. Zijn okay. we aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland? Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. En zometeen, zoals iedere dag na het nieuws... Prem Radar met Premtime Goedemorgen Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. Ik ben in Leusden, omdat de voorzitter van de politievakbond ACP, tevens voorzitter van de Europese politievakbonden, Gerrit van der Kamp bij mij in de bus zit. We gaan praten en we gaan het echt proberen om het een beetje serieus te doen, um, over of je mensen preventief moet gaan oppakken mede naar aanleiding van de moord op het Echtpaar Schoefers in Middelburg. Uh, er waren signalen al in de omgeving wat kan de politie doen en moeten we naar een maatschappij waarin dat kan. Uh, daar praat ik over dus met Gerrit van de Kamp en met Jan Timmer, de politie -socioloog. En daarnaast mag iedereen bellen, zoals alle luisteraars weten. Maar dat doen we allemaal nadat we eerst van Ewout de Jong... het laatste nieuws hebben gehoord. Radio 1, het NOS-journaal. De noodleidende Griekenland krijgt een nieuw hulppakket... waaraan ook banken en andere financiële instellingen gaan meebetalen. Dat hebben de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... volgens ingewijden afgesproken. De twee spraken elkaar in de aanloop naar de eurotop van vanmiddag in Brussel. De Tweede Kamer spreekt op dit moment met minister De Jager... over de Nederlandse inzet op die top. De Jager is positief gestemd, nu Frankrijk en Duitsland het eens zijn geworden.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 En chemieconcern Axo Nobel heeft in het tweede kwartaal 268 miljoen euro winst gemaakt. En dat is 1,8 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer door gestegen grondstofkosten en lastige marktomstandigheden. Axo neemt maatregelen om de prestaties te verbeteren. En dat zijn de hoopten van het nieuws. Awb verkeersinformatie Er staat één file op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, Prem Time. De moordenaar van het echtpaar Schoevers in Middelburg is hun ex-schoonzoon Fred B., Volgens sommigen was het een kwestie van tijd voordat deze Fred B. iets verschrikkelijk zou doen. Hij was een wandelende tijdbom, als je de verhalen mag geloven. Er zijn in het verleden meerdere personen geweest waarvan de omgeving zei pas op die staat op springen. En pas nadat die gesprongen was, kon er wat gedaan worden. Onze maatschappij waarin heel veel, misschien wel te veel geregeld is, kan niet omgaan met wandelende tijdbommen. Moeten we justitie en politie de macht geven om mensen preventief op te pakken? Dus voordat iemand een misdaad begaat, uitsluitend op basis van signalen uit zijn om haar omgeving die persoon oppakken? Luisteraars, ik weet het niet. Iedere vezel van mijn lichaam verzet zich tegen dit idee. Aan de andere kant, als het mij zou overkomen, dan zou ik wel Fred B. preventief hebben willen aangepakt. Daarom vandaag in Primtime een open en eerlijk gesprek. Moeten we justitie en politie de mogelijkheid geven om net als bij terreurverdenkingen mensen preventief op te pakken? Wat denkt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Welkom bij Primtime. It's Gerrit van der Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP en ook van de European Police Union, zou je in een maatschappij willen wonen? waar iemand naar je toe komt en zegt... nou, u hebt gisteren in een vergadering dit en dat en dat gezegd. En op grond daarvan denken we dat u wel een gevaar kunt zijn. Dus we gaan u nu even oppakken en drie maanden in de cel zetten. Als dat het alleen zou zijn, dan denk ik dat dat te gemakkelijk zou zijn. Um, we hebben het hier over situaties waarin al allerlei signalen zijn... Uh -huh. um, dat zien we ook uit allerlei onderzoeken van de eerdere gebeurtenissen: dat iedereen zegt ja, het is niet onlogisch. We hebben uh, soms uh, bij de GGZ of al uh, op scholen allerlei signalen van ja, zelf, precies. Ja. Um, dus het is niet zo dat het zeg maar een soort vrijbrief is, want dat is niet de bedoeling. Maar, Misschien mag ik voordat we er nog verder op in gaan eerst zeggen dat het natuurlijk hoe je er ook naar kijkt vreselijk is wat er gebeurd is. Ook al ja. deze incidenten. Hè. Dus um, ja, ons medeleven gaat ook wel uit naar iedereen die hier betrokken bij is. Want ja, hoe je daar ook naar kijkt en hoe je technisch ook verder wil discussiëren, dat staat natuurlijk wel voorop. Ja, ja, politieagenten, vrienden van me die politieagenten zijn, die zeggen ook altijd de politie is een beetje het afvoerputje van de maatschappij. Jullie krijgen te maken met alles. Als iemand valt, dan wordt 112 gebeld. En, en, en jullie, jullie komen in contact, de mensen die jij vertegenwoordigt, met iedereen. Hoe is het voor een diender uh, die dan met, die weet van God... zo'n kanaap, die zou ik willen oppakken. Uh, uh, welke signalen krijg jij waar, waarom ze dit zouden willen? Nou, ik ben twee weken geleden nog bij een werkbezoek geweest. Toen was ik bij een uh, briefing, dat is morgens vroeg bij aanvang van de dienst. Er zaten vijftien collega's en uh, daar ging het toevallig over zo'n iemand... die allerlei bedreigingen al had geuit, die ook uh, zelfmoordpogingen had gedaan... die ook al mishandelingen had gepleegd, vernielingen had gepleegd. Um, en de collega's, daar straalde echt duidelijk uit, dit gaat een keer mis... Um, en dan wordt daarover gesproken van hoe ziet hij eruit. Dat, hè, dus we weten dan wie dat is en waar die dan komt. En dat, dat is allemaal duidelijk. Maar de frustratie zit hem dan in dat andere hulpverleners, zorgverleners niet de mogelijkheid hebben nog de politie zelf om dan in te grijpen op het moment dat je eigenlijk het gevoel hebt nu loopt het echt uit de hand. Er wordt dus maar voor niet de ingegrepen. Als ik een ruit ingooi, dan staat daar, zoals we dat in vaktermen noemen voorarrest, staat er niet op. Dat is het zaak die als iemand er heeft ingegooid, dan kan hij maximaal drie dagen worden vastgehouden en dan wordt hij ingezonden met een dagvaarding om voor de rechter te verschenen. En daar heeft die politieagent dus ook geen middel om te zeggen... we houden hem langer vast. Nee, maar het punt is dus als die persoon dat toch vaker gedaan zou hebben... en die staat met een steen in zijn hand voor zo'n raam... en hij doet nog niks... dan sta je er als politie bij en dan ja. kijk je ernaar. Voor de samenleving is dus ook het beeld dat politie niks doet. Dat is niet ja. zo, want ja, dan is het van... ja, gaat hij het doen, gaat hij het niet doen. Ja. En als je de bocht omgereden bent met de auto of met de fiets of lopend... Ja, dan gooit hij die ramen eruit en dan uh, zegt iedereen... ja, had je niet eerder kunnen ingrijpen. We, en dat is dus het debat. Als we nou even het voorbeeld nemen van Middelburg. Vorig jaar is hij Haarlem opgepakt nadat hij zijn toenmalige vriendin in elkaar had geslagen. Twee weken later stak hij er huis in brand. Hij was daarbij uh, zelf uh, gewond geraakt. Uh, hij heeft de vader onlangs verwonde ruiten in te gooien met stoepstekels. Als je dus naar al deze feiten kijkt van die Fred B is binnen de huidige mogelijkheden, had de politie voldoende middelen... om hem uh, vast te zetten, uh, ik zit te denken, uh, in voorarrest... in overleg met uh, de, de officier van justitie. Nou, dat, dat is dus bijna onmogelijk. Want hij is voor die feiten, wordt hij of gezocht of aangehouden... op het moment dat hij ze pleegt. Ja. Maar euh, als hij daarvoor gehoord is of hij heeft daar een straf voor gehad of wat dan ook maar... ja, dan begint, zoals het dan weer heet, het feest weer van vooraf aan. En, en... waar jij dus voor pleit, want voor alle duidelijkheid, vorig jaar augustus... Uh, ja, ik zeg jij, ik uh, moet officieel u zeggen, uh, hebt u er al voor gepleit... Uh, uh, uh, en toen kreeg u de hal half Nederland over u heen. Ja, dat klopt. En dat is ook niet erg, want controversiële debatten beginnen nou eenmaal op deze manier. Um, maar Nederland valt er ook overheen... dat bij dit soort incidenten mensen om het leven komen... of zwaar gewond raken. En dan is het van ja, de hulpverleners... en dan kijken ze vaak naar de politie of naar de brandweer... of mensen van de GGD, die hadden moeten optreden. En dat is dus het dilemma waar die hulpverleners in zitten. Zij krijgen wel... Als het mis is gegaan, het resultaat over zich heen. Maar alles wat daarvoor gebeurt, ja, daar zit het probleem voor die mensen. Luisteraars, waar ik dus met, over, met, met u over wil praten. Uh, we zijn in Nederland hebben we afgesproken dat wij, de burgers, ons recht op eigen richting afstaan aan de politie en justitie. Dus als iemand mij slaat, dan moet ik naar de politie gaan. Die gaat dan namens mij mijn rechten doen gelden. En de vraag is, mijn, mijn, mijn, hè, de, de, de, de zoons hebben nu gezegd... ze wilden die jongen aanpakken, dat wilde de vader niet... En daarmee krijg je dus dat je hebt gezegd... nee, we gaan ons aan de wet houden. En waar Gerrit van der Kamp voor pleit is te zeggen... oké, okay, dat recht op eigen richting zou je al eerder moeten afstaan naar politie. Zodat wanneer het gevaar dreigt, de politie kan zeggen... ik haal die persoon al uit de maatschappij preventief. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121. U kunt mailen naar printtimeapenstaatntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Uh, ja, Timmer, u bent politie-socioloog. We hebben allemaal een duistere kant in ons die uh, ooit kan opspelen. Ja. Nou, go Goedemorgen, dank u wel dat u het mee wou doen met deze discussie. Um, de, nu is mijn vraag, kijk, um, je, je, iedereen heeft een duistere zijde en we hebben beschavingsremmingen waardoor dat die naar boven komt. Als nou de omgeving ziet dat die remmingen wegvallen, steeds meer. Bent u ervoor dat ja. je als maatschappij... middels justitie en politie moet kunnen ingrepen? Nou, um, uh, dat kan eigenlijk al uh, tot op zekere hoogte. Um, burgemeesters hebben de bevoegdheid om mensen die een gevaar voor zichzelf... en of voor andere vormen uh, te laten opnemen. Gedwongen te, te, te, te laten opnemen. En dan is ook vaak sprake van een psychische stoornis. Dus een, een psychiater uh, die uh, via zo'n spoeddienst uh, dat kan vaststellen... Uh, en dan is de grond van ge uh, gevaar voor, voor zichzelf of voor anderen. Uh, die wordt toegevoegd aan die psychische stoornis. Dan kunnen mensen. Gedronken. En dat gebeurt echt vrij vaak. Hè? Dat gebeurt dagelijks. Uh, uh, en dat is op het gezag van de burgemeester. En dan wordt iemand door de politie of met behulp van de politie uh, uit huis gehaald of van de plek waar hij is en naar zijn inrichting gebracht. En dat voorkomt al heel veel uh, ellende in deze sfeer. Waar we het over hebben, zijn dit soort mensen die kennelijk op de rand van dit soort problemen zitten. Misschien niet echt heel erg psychisch gestoord zijn of nog niet als zodanig gediagnosticeerd. En uh, nou, ik begrijp dat het Openbaar Ministerie een uh, externe commissie heeft ingesteld om in dit geval. Oh, meneer, meneer, Haarlen, meneer Timmer, ik weet dat u, u, ja. in dit programma proberen we het mede omdat we participatie hebben van luisteraars. het argument voor argument te doen. Dus laten we eerst naar het eerste van ja. uh, gaan. Gerrit van der Kamp. Uh, uh, er, is al, er zijn al veel mogelijkheden, er wordt al gebruik van gemaakt. Voor de duidelijkheid als het gaat erom dat de burgemeester op grond van bevoegdheden iemand gedwongen kan laten opnemen. Dan moet je een dossier opbouwen, je moet alle uh, incidenten met de politie hebben. En dan moet je iemand van de geestelijke gezondheidszorg hebben die dat aanbeveelt. En meneer Timmer zegt het gebruik, gebeurt vrij vaak. Meneer Van der Kamp, jullie hebben al middelen via, uh, die er zijn. Ja, dit middel herken ik ook wel. Alleen het wordt veel minder frequent gebruikt als dat het lijkt. Dat is één, twee. Um, dan zit het helemaal in de medische hoek. Uh, dat is natuurlijk ook een belangrijk punt. Dat kan ook, maar dat gaat hier dus niet over een strafrechtelijke aanpak. Terwijl het soms in sommige gevallen... dus puur gaat om die grensgebieden waar de heer Temmer al op duidt... Um, dat het dus gaat om criminelen of, of, of misdrijven die dan gepleegd kunnen worden. En nou ja, ik merk ook maar op, en dat is ook een frustratie bij de politie... dat de opvolging van dit soort... Uh, mensen in de zin van de geestelijke gezondheidszorg, dus achterwege blijven, want er is bijna nooit plek. Ze gaan in politiecellen. Het is niet zelden dat daar dingen misgaan. de overlijden soms zelfs mensen. Dan heeft de politie ja. daar weer een nadeel van. Dus laat ik ja. het zo zeggen dat um, het is voor een deel waar, maar het zit hem juist in die schemengebieden. En de problematiek dat de politie ongeveer de enige instantie, 24 uur per dag, zeven dagen van de week. Meneer, en daar zitten we mee. Meneer Timmer. Nou, dat laatste klopt. En er zijn wel steden, Amsterdam is een voorbeeld, waarbij door dwang eigenlijk van de politie, of in een soort van bestuurlijke dwang van de politie, al dat soort hulpdiensten op scherp zijn gezet. En dat ze ook 24 uur beschikbaar zijn, uh, oproepbaar uh, en fond en meewerken met dit soort zaken. En daar is in de rest van Nederland nog wel veel in te winnen, denk ik. Daar heeft uh, dit van de Kamp uh, groot gelijk in. Mag ik u een voorbeeld geven, heren? Ik kreeg het mail anoniem. Uh, ik geloof dat het van een vrouw is. Uh, preventief arresteren in duidelijke gevallen graag. Mijn ex-man bedreigde mij en mijn twee kleine kinderen met de dood ook op voicemail. De politie was op de hoogte. De crisisdienst was op de hoogte. Uh, die man is meerdere malen opgenomen geweest in klinieken, borderline schizephronie. De politie heeft berichten opgenomen van mijn telefoon, maar kon niets doen. Uh, voor er iets zou gebeuren. Ze gaven mij het advies en met hoofdletters geschreven... maak een briefje voor als je het niet meer na kunt vertellen... dan weten wij wat we moeten doen. Hier waren duidelijke signalen. maar ex was notabene zelf naar de politie gegaan... dat hij ons wat aan wilde doen. Er is totaal niet ingegriepen. Contact zou worden opgenomen met hem, maar dat is nooit gebeurd. Ook bij crisisdienst had hij verteld was hij dreiging. Die stuurde hem naar de politie en daar kreeg hij ook te horen. Kunt u maandag terugkomen, want het is zondag. Ja, nou ja, dit ja, ja. is volgens mij uh, een uitgesproken voorbeeld... waar er ik denk duizenden van zijn, uh, waar mensen op deze manier leven. Um, en uh, dat daar veel angst zit onder burgers... en dat die signalen er zijn, ook uit buurten. Um, maar we zijn gewoon uh, op dit moment niet in staat om daar een antwoord op te geven... zoals je zelf ook al begon. En daarom pleit ik ook voor deze aanpak. En of dat nou alleen bij de politie is of dat je dat ook, zeg maar, doet... Um, voor de geestelijke gezondheidszorg. Maar die eerste lijn, die opvang, die aanpak... bij crisis of dreigende crisis, daar moet het echt gebeuren. Meneer Timmer, laat me het iets uh, uh, meer uh, abstraheren. Robert stuurt een mail en die zegt... dit is niet iets wat we moeten willen. Het idee zaagt aan de poten van de grondbeginselen van onze maatschappij. ...ja, dit zou helpen die gewandelijke tijdbommen... ...maar weten we uit ervaring dat als dit toegestaan wordt... ...het zeker misbruikt gaat worden... ...wanneer gaan we leren van de geschiedenis. M Meneer Timmer, ik voel heel erg voor wat Robert hier in die mail schreef. Ja, ik ook. Uh, dus je moet er inderdaad voorzichtig mee zijn... ...maar ik voel ook veel voor uh, argumenten zoals uh, degene die net u een mailtje stuurt... ...en wat Van den Kamp uh, zegt. Dus ik denk dat het heel verstandig zou zijn om te kijken... ...om uh, bevoegdheden, mogelijkheden die er nu al zijn bij elkaar op te tellen. He, je hebt ook het, het verschijnsel van de bestuurlijke ophouding, waarbij de dus sluif van bekend is dat ze met bijvoorbeeld oud en nieuw enorm veel rotzooi trappen, trappen uh, preventief inhechtings kunnen worden genomen tot uh, een aantal uren na of een aantal minuten na uh, oud en nieuw. Um, je hebt het ook al in, uh, in voetbal dus je zou kunnen kijken of er in dergelijke uh, bestaande regelingen um, uh, elementen zitten die je voor dit soort klanten zou kunnen gebruiken. En uh, van die Middelburgse zaak weet ik dat het ook mijn ministerie... een externe commissie heeft ingesteld om ja. deze zaak uh, goed uit te zoeken. Maar is dat het geen schaamlad, heel... meneer Timmer? De bevolking is boos, dus wat doen we in Nederland? We stellen even commissie in, zodat de primaire woede weg is. Nee, nee, nee, dat vind ik niet terecht. Dit is een externe commissie die gaat kijken of uh, er hier dingen mis zijn gegaan... juist in de sfeer die Van de Kamp uh, nu aankaart en die uw uh, mailschrijvers ook uh, noemen. En ik denk dat het heel goed zou zijn om vanuit de bevindingen van die commissie in dit geval... Um, meteen te kijken en wellicht via een, een vlot onderzoek um, uh, of, of de mogelijkheden zijn geweest in dit geval die ook breder uitgezet uh, kunnen worden waarbij we dus dit soort problemen inderdaad preventief kunnen aanpakken en dat zou we hopen wel... meneer Timmer, dat met de resultaten van dit onderzoek ook echt iets gedaan wordt want uh, uh, meneer Kamp ja. uh, u bent meneer Van der Kamp u bent al langer bij de politiebond actief zo vaak worden er commissies aangekondigd wat gebeurt dienst al met die rapporten nou ja, het, het duurt heel lang voordat het echt opvolging krijgt in uh, de, de operatie, zeg ik dan altijd maar. Voor ja. politiemensen en mensen die daar aan het eind van die, van die pijplijn zitten. Omdat de bureaucratie in heel veel van die zorginstituties zorginst uh, uh, uh, zo groot is. En dat er zoveel mensen bij betrokken zijn die van elkaar eigenlijk niet weten wie verantwoordelijk is. Uh, dat is een probleem. Als, kijk, dit is nu in uh, Middelburg. Als ik kijk naar de rapportage die nu nog moet komen over Alfa aan de Rijn... Daar ja. waren ook allemaal al signalen. En wat je daar ziet is dat niet alleen maar het is van waar is er iets niet goed gegaan. We hebben in Nederland een discussie te voeren over waar liggen de grenzen van de overheid als het gaat om veiligheid. En iemands privé als het gaat om de medische kant en de sociale kant. Van en Van is ik het ik begon net door uw argumenten richting uw, uw, uw, uw standpunt te gaan. En wat u nu zegt, dat, ja, ik heb, ik heb zo'n idee, ik zal het aan Matthew vragen. Matthew, goeiemorgen. Goedemorgen, Kam. Oh, oh, help me. Uh, uh, uh, wat vind jij? Ik, uh, ik heb al eerder ook bij jouw medewerkers aangegeven dat men eigenlijk binnen de huidige uh, wetten al de mogelijkheden heeft om uh, iemand preventief op te pakken. Uh, ik ben het er mee eens dat uh, dat, dat wat verdergaand mag worden. Ik bedoel, als iemand letterlijk in gevaar vormt voor zichzelf en voor zijn omgeving, dan vind ik dat we daar niet te licht over moeten denken. Het is toch, eh, er staan gewoon levens op het spel in zo'n ogenblik. En dat dat door de huidige eh, regelingen, eh, door een hoop bureaucratie, helaas niet altijd eh, goed gaat, eh, ja, dat is niet alleen jammer, dat vind ik levensgevaarlijk. Dus ik vind dat je iemand die echt westelijk een gevaar vormt voor zijn omgeving, maar ook voor zichzelf, dat je die ja. Ja, toch wel degelijk. Het presentief mag ze laten oppakken. Oké, okay, dankjewel Matthew. Uh, meneer, meneer Timmer, en ik, ga, ik, ik leg de vraag gewoon aan tafel voor u beiden. Eerst, met meneer Timmer, stel... Kijk, onze rechtsstaat leeft bij de gratie van dat wij, de burgers, het accepteren. Hè? Uh, we accepteren de politie, we accepteren de afspraken die gemaakt zijn. Maar als dit soort dingen gebeuren, krijg je als burger de neiging... stel dat morgen zoiets in mijn omgeving komt... En ik zie dat in die werkdrekening, weet je wat, ik ga maar eigen richting toepassen. Ik schakel die man van tevoren uit. Dan weet ik dat hey, maar mijn familie geen kwaad gaat doen. Ik ga naar die eigen richting grepen. Is het niet van belang om eigen richting tegen te gaan... dat dit soort incidenten niet gebeuren, meneer Timmer? Zeker. Ja, absoluut. En ik vind ook dat de legitimiteit van, van de overheid en van de politie in het bijzonder... is gediend bij uh, het goed op een rij zetten van de mogelijkheden die er nu al zijn. Hè? We hoeven niet per se uh, allemaal nieuwe bevoegdheden zo uit te vinden... Want dat duurt nog weer veel langer uh, dan, uh, dan nodig is. Maar uh, bevoegdheden die er nu zijn... mogelijkheden die instanties hebben om, uh, om uh, dingen te doen... gezamenlijk informatie uitwisselen en ook gewoon acteren. Uh, ik denk dat het heel goed zou zijn dat, uh, uh, dat we dat doen... juist om die eigen te voorkomen... en om mensen het, ge het gevoel te geven van... kijk aan... Uh, ze doen daadwerkelijk iets uh, uh, voor ons. Overigens doen ze dat natuurlijk ook dagelijks. Hè? En, en op een heleboel dingen gaat er een heleboel dingen wel uh, goed. Ja, maar maar meneer meneer Timmer, u weet hoe onze maatschappij in elkaar zit. Hè? De dingen die goed gaan... Ja. Daar uh, bij, misschien probeert, doet u bij bij bij dan even toe, maar dat willen we niet allemaal ja. niet horen. Hè? Uh, meneer Van der Kamp. Nee, maar ik zeg het toch even. Ja. ja, nee, maar u hebt gelijk hoor, meneer Timmer. <laughs> nee, maar dat zeg ik, meneer Timmer, na. dat gaat gelukkig ook heel veel goed. Laten ja, we dat vooral voorop stellen. Niet meer, en we hebben behoorlijk goede politieapparaat. Eh, maar, maar we moeten nu kijken naar wat, wat is hier nu aan de hand. En uh, eigen richting is volgens mij... Um, nou eigenlijk het einde van de rechtsstaat zoals we dat uh, zouden hebben... en de democratie zoals we ja. die kennen. Dus volgens mij nee. moeten we dat dus niet willen. Um, nee. Dus waar ik naar zoek is uh, dat die bevoegdheden er wel zijn... maar die worden in enge zin toegepast. En, met en, goeie, goeie en, en als je dat, dat dus breder bepaalde. zou doen en je zou het wat meer toegankelijk maken... dan zijn er meer mogelijkheden. En natuurlijk moet je het effectief en efficiënt organiseren. Maar nu draai ik het even om. Nee, maar dit, maar soort voor debat, het dit soort debatten die worden vaker gevoerd. Hè. En ja. stel nou voor... Hè, dat we zeggen het gaat maatschappelijk te ver. Dan vind ik dat politiek en bestuurders moeten gaan zeggen tegen de samenleving... we weten dat we dit risico lopen, maar we vinden dat we te ver gaan als we dit goed vinden. Nou, wat, ik, wat ik dus heel erg prettig vind, uh, uh, want uh, als je dit debat aangaat... weet je niet wat de luisteraars jou als argumenten geven. Jeanette, ze wil niet ondertekenen uh, met haar achternaam in verband met de privacy schrijft. Als dit bestond, dan was misschien mijn dochter niet vermoord. Daarom denk ik dat het wel belangrijk is. Mijn leven is kapot, maar misschien kan een ander er wat aan hebben. En Ringo Google zegt... Wel edelgestrenge prim... Preventie is niet strijdig met de onschuldpresumptie. Helpen beschermen van anderen is de taak van de politie. En als je kijkt naar de koningin... Bij de koningin is het zo dat als iemand hè, iets schreeuwt en of al voorbereidingen doet, dan mag je al oppakken. Dus in feite, meneer Van der Kamp, wat u vraagt, is dat iedere Nederlander dezelfde bescherming krijgt die de koningin heeft. Nou ja, daar komt het dus eigenlijk op neer. En nu is het zo dat die bevoegdheden wel bestaan. Hè. We moeten uh, die discussie wel helder hebben. Ja. Alleen ze zijn heel specifiek gericht of op personen. Ja. dat het kan, of op specifieke gebeurtenissen. En waar het hier om gaat, is de wat mensen dagelijks meemaken. Wat ja. politiemensen meemaken, waar ze mee geconfronteerd worden. Zij zien geen opties meer. Ja. Maar wat erger is, is dat ik ook geraakt en schrik... van, van wat hier door uh, ja, zo, luisteraars ja. wordt gezegd. Ja. Ja. En, en volgens mij is, geeft dat ook de urgentie aan... Van dat we dit moeten gaan bespreken en een keus moeten maken. Hanni, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Prem. Uh, ja, ik voor hoor elke keer waarschijnlijk om oppakken en dergelijke. Maar ik zit eigenlijk meer aan de preventieve kant. Uh, ik vind eigenlijk dat uh, nu de staatssecretaris alles heeft uh, bevroren aan PGB's... en aan uh, uh, uh, hulp aan de psychiater moeten mensen hun eigen bijdrage gaan betalen. En ik denk eigenlijk dat uh, dat een, alleen nog maar een hoogdrempelig uh, effect heeft en waardoor er meer mensen buiten de hulp komen... en we alleen nog maar meer van dit soort problemen gaan krijgen en creëren. Hani, mag ik je wat vragen? Wa wa waarom ja? ik dit um, um, een beetje... want ik, meneer Van der Kamp waarschuwde het voor in het begin... en meneer uh, Timmer zei ook, ja, daar moeten we opletten. Maar kijk, um, ik vind het erg om iedere psychiatrische patiënt... Uh, uh, kijk, er zijn een aantal dingen. Ten eerste in de geestelijke Nee, ik soort... wil niet, niet iedereen over een kam scheren... maar ja. ik vind het wel heel eng dat dus uh, zoals uh, de reclassering... Alles moet bezuinigen. En als wij een goed beleid willen voeren, hangt daar een prijskaartje aan. Ja, wat lang, Gerrit. Uh, Gaan, goed ik, argument, dank je wel. Ja, ik, ik, ik vind het uh, een, een heel goed dat deze mevrouw dit naar voren brengt. Want het is ook een punt wat ons bezighoudt. Kijk, wat wij wel zouden willen, en dat klinkt heel raar misschien... Um, is eigenlijk een soort veiligheidseffectrapportage bij dit soort maatregelen als het gaat om bezuinigingen. Want wat er gebeurt in Den Haag... is dat er alleen maar gekeken wordt... naar de korte termijnen, naar de getallen. Maar niet op het effect van dat beleid. Dus deze mevrouw heeft gelijk... Hè, we doen bij grote infrastructurele projecten... milieu effectrapportages. Wij zouden wel een veiligheidseffectrapportage willen... op dit soort bezuinigingen. Omdat namelijk verderop in de tijd... we het probleem omgekeerd terugkrijgen... en dan kost het misschien meer... dan dat die hele bezuiniging heeft opgeleverd. Meneer Timmer? Ja, helemaal mee eens. De kosten om dit soort problemen op te lossen, als de schade is berokkend, zijn vaak vele malen hoger. Dat durf ik nog wel een stapje verder te gaan dan van de kamp. Dan de kosten die je moet maken om het preventief met behandeling eventueel insluiten en dergelijke te voorkomen. Dus uh, zo'n veiligheidseffectrapportage lijkt me een uitstekend idee. Meneer Timmer, ik kreeg uh, uh, uh, van Peter een mail die zegt: Natuurlijk moet de politie preventief optreden. Nederland moet eens af van de hoeveelheid instellingen. Ze weten niet van wat ze van elkaar doen. Maak een centrale database voor lastige mensen en breng deze onder, zodat iedereen er uh, uh, mee kan communiceren. Want we hebben gezien, luisteraars, en ik zeg dit niet omdat ik de bedweter wil uithangen... maar in het eind van de jaren tachtig is er zwaar bezuinigd... onder andere op opvang van geestelijk uh, uh, gestoorden, mensen met psychiatrische aandoeningen... en meneer Van der Kamp, toen heeft de politie het gemerkt... want er was een toename van het aantal overlastgevallen... toen kwamen er psychiatrische patiënten in de politiezellen... toen zijn er protocollen ontwikkeld dat de politie moet bellen... met de geestelijke gezondheidszorg en de ...opvangplekken waren, ja. had je mensen in cellen. Dus ja. wat u zegt, is in het verleden al bewezen. Absoluut. En dat gaat zich herhalen. Ja, klopt. Ja. Ja, het is niet alleen uh, bezuinigingen, maar de tijd wordt de ideologie ook van deze mensen... ...moet je behandelen uh, in, in, uh, in, in de stad, in de, in de leefomgeving van andere mensen. En dan kunnen ze integreren, sociaal integreren. Ja. Vroeger zaten ze in die richtingen, uh, zeg maar, ergens in de duin of in de... ...daar heeft die mensen ook daadwerkelijk teruggebracht in de, in de leefomgeving van anderen... Uh, en niet, uiteraard niet opgesloten uh, en uh, daarmee uh, zelfs behandelend, uh, begonnen ze alweer een probleem uh, te vormen. Klopt. En uh, dat had niet zozeer te maken met, met bezuinigingen, maar met uh, een soort ideaalbeeld uh, om, om deze mensen te resocialiseren. Terwijl sommige mensen zich okay. daar helemaal niet toe lenen en het ook niet willen. Meneer Oudebos, u bent de laatste bij omdat we door de tijd bijna heen zijn. Gaat uw gang? Ja, goeiedag. Ja. Nou, het is namelijk zo: uh, voor brandstichting in een woning, waar dus nog andere mensen bij wonen, daar zat een gevangenisstraf op van 4 tot 12 jaar met eventueel ook nog CBS. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat die man gewoon in voorarrest had moeten blijven, daar, uh, die, uh, wat hij gedaan heeft daar in Middelburg. En die had op dat moment eigenlijk helemaal niet vrij mogen komen toen hij uit het ziekenhuis kwam. Want die had van daaruit regelrecht. ...had hij in een huis van bewaring opgesloten moeten blijven, totdat hij voor was gekomen. Bent u advocaat? En dat de fout die justitie gemaakt heeft. Meneer Ouderbos, bent u advocaat? Nee, maar ik werk wel bij justitie. En wat voor functie? Ik ben er wel van op de hoogte, wat, wat, wat voor een brandstichting staat, voor in een woning waar ook nog eens een keer mensen naast wonen. Want we hadden ook andere slachtoffers bij kunnen vallen. En daar staat een hele zware sanctie op. En op zo'n zware sanctie, eh, als iemand zoiets doet... met zijn voorgeschiedenis ook nog eens een keer erbij... ja, als meneer, hij nooit meneer, op de meneer, hem had uit straat komen. Meneer Ouderbos, waar u dus voor pleit... en ik kijk naar Gerrit van der Kamp... is dat eh, als er op zo'n brandstichting gebeurt... kan je als je openbaar ministerie, als politie zeggen... jongens, doe het niet als gewoon brandstichting... maar doe het als, zeg maar, in gevaar brengen van anderen. Probeer de maximale straf te vinden. En had dit dan serieuzer aangepakt. Ja, nou, kijk kijk wat hij van die veel Kijk, wat, wat ik wil, wel wil voorkomen is het beeld dat als er anders was geacteerd... dat je het had kunnen voorkomen, want het had ook later kunnen gebeuren. Hè? Dus even voorzichtig met... En hè? dit is wat Jab Timmer in het begin Precies. zei, meneer Timmer. De huur hoopt u dat het externe onderzoek onder andere dit Precies. zal meenemen? Precies, en, en als blijkt dat daar fouten ja, zijn gemaakt zeker. of het klopt niet... dan, dan is er uh, reden om daar uh, inderdaad naar te kijken. Ik, ik weet dat de politie in het begin altijd begint met... wat is de mogelijk zwaarste... Uh, straf, te of, straf uh, uh, of feit wat mensen kunnen doen uh, en dan uh, wordt pas later maar ja, de vraag is wel wat is hier gebeurd Luisteraars, ja. deze discussie is hiermee niet afgelopen ik ben in elk geval ontzettend blij ik ben ontzettend blij dat meneer Timmer politie-socioloog en Gerrit van der Kamp die vorig jaar al de steen in de vijver gooide vandaag met u en mij in de bus hierover wilde praten we gooien nu het muziekje van de film Minority Report eronder dat is een film die onder andere hierover gaat en dan zie je ook wat de nadelen zijn dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Ik dank alle luisteraars en alle deelnemers. Redactie Soelijm el Ghaldi, Anouk Tulner, Rien Aertsproductie, Hans Twindbo, Mozaru, internet en manager voor alles Jeroen Schaaphoek, techniek, logistiek en transport, Marien Albertsboer, eindredactie RG Barbara van der Klees. zo meteen Ewok de Jong en daarna Deborah Blekkenhorst met de proloog Tot Morgen, Shalom, Dag.